Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het treinverkeer rond Rotterdam heeft waarschijnlijk nog uren last van een storing. Vanochtend ging er een bovenleiding kapot. Die ligt bovenop een trein van Eurostar bij station Rotterdam Stadion. En de timing kon niet slechter, zegt ProRail. Het vervelende is ook dat we vanmorgen heel vroeg hadden we een, een ook in de buurt van Rotterdam. Dat zorgde ervoor dat er minder treinen reden. We hebben daar geplande werkzaamheden. Dus daardoor reden er minder treinen. En toen we wilden opstarten vanuit het herstel met die zijnstoring, Toen kregen we de kapotte bovenleiding bij uh, Rotterdam Stadion. Ja, daarom rijden er rond Rotterdam minder treinen dan normaal. Volgens ProRail gaat het om flinke schade aan de bovenleiding. En rijden we tot ongeveer half tien vanavond. Sowieso geen treinen. Luis Rubiales, de oud-voorzitter van de Spaanse Voetbalbond... is voor drie jaar geschorst door de FIFA. Hij krijgt die straf omdat hij zich misdroeg... tijdens de gewonnen WK-finale afgelopen zomer zegt correspondent Edwin Winkels. Waar die Hermoso uh, ongewenst op de mond kuste... maar hij wordt, is ook veroordeeld uh, gestraft vanwege het naar zijn, bijvoorbeeld naar zijn kruis grijpen op de, op de eretribune. Dat alles en zijn houding de week daarna hebben, hebben tot deze straf van de FIFA geleid. Er ja, kwam wereldwijd superveel kritiek op die ongewenste kus op de mond van speelster Jennifer Hermoso. Rubiales moet nu dus een andere baan zoeken... want hij mag de komende drie jaar niet in de voetbalwereld werken. En in Amsterdam gaat deze week een bijzonder theater... Stuk in première. Als je in het publiek zit kan je geld winnen en niet zo'n beetje ook 25.000 euro. De regisseur zegt dat het een bijzonder experiment is. Dat geld dat je kunt winnen kun je dus zelf houden. Of je kunt het afstaan aan iemand of aan een organisatie die jongeren helpt om, uh, om een toekomst op te bouwen zonder schulden. Nou, en die vraag wordt eigenlijk voorgelegd. Er is geen goed of fout. Mensen mogen zelf beslissen in alle uh, anonimiteit wat ze doen. Het stuk heet Lucky Day en gaat over schulden. De regisseur en de acteurs hebben daar zelf ook problemen mee gehad. Na de première in Amsterdam gaat de voorstelling het hele land door. Het weer trekken wat hardnekkige buien over. Vannacht droogt het, af, droogt het op en koelt het af tot zo'n 8 graden. Morgen zon, wolken en ook weer buien bij een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ADD. Er staat alleen nog een korte file op de A9. Alkmaar Amstelveen bij Amstelveen Stadshart. De vertraging is daar vijf minuten. Er staat een kapotte bus. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de AWD Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Hou jij van? Nee, ik hou van alle soort muziek. Oh, ja? Ja, echt okay. zeker. Okay. Ja. Nou laat ons wat horen. Ja. <laughs> <laughs> Dit is uh, Sam Veld of ZFM met uh, the summer on you. We were in love with the sun! We were in love with the sun, span on and room. My head up in the clouds. But when I look back now, ain't nothing else I would do.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 spent the summer on you z z, -Z m Making my way downtown Walking fast Faces pass and I'm homebound You. And now I want I need Town, walking fast, faces pass and I'm homebound Bye.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 Met hem voor Zandvoort en de regio. Nou, inderdaad. En wij gaan eens even praten met uh, Jan van der Leden. Jan, goedemiddag. Goedemiddag, bedoel. Ja, goedemiddag, uh, Jan. Je bent in uh, Heruugwaard. Uh, dat is een heel eentje weg. Um, want daar speelt uh, Zandvoort tegen de Rijgers boys. Uh, en je had het net over één minuut stilte. Waar, waar, waar was dat voor? Het is, nou, die één minuut stilte is nu voorbij. Het was een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 dat lees ik op de website. Dus, dus, dus, uh... Dat is waarschijnlijk een lagere 11 toch ja, Ja, klopt. Ja. Nee, nou, dat weet ik niet. niet Oké. Okay. Goed, dus, uh, Rijgersbois. Uh, Jan, wat is dat uh, dan een geduchte tegenstander? Reiger Boys staat op dit moment bovenaan. Oeh. Maar we hebben het net even uh, aangelegd. Ja. Uh, Rijgersbois heeft natuurlijk, en wij ook, hebben vier wedstrijden gespeeld.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 En Verdun geeft nu een vrij trap. zet voor, maar uh, die gaat achter. Oké. Okay. En we hebben een vaag mee. Oké. We hebben net vijf minuten gespeeld, hè? Dus uh, wat. Eén minuut, hoor. Oh, nee, één minuut, hoor. We één, oh, minuut. één minuut oh, dus... ah, ja, ja. We ja. En we missen vandaag wel uh, Fernando Luis. Dat is, is toch wel een aardelaar. Ja. De wedstrijd dat hij weg uh, speelde, er valt een beetje weg, Jan. Uh, en Nando speelt altijd recht En dat doet hij altijd heel goed. Oké. Okay. Echt zo'n... Uh, die het vroeger die, die dan opkomt en... Uh, die je voorzet kan geven. Ja. Maar die wist vandaag. Dat is jammer. Aan uh, die jongetje. Ja. Daar doe je niks aan. Dat doe je niks aan. Op, op de bank ja. zit Koen en... Uh, Nopel, eh uh, En... Uh,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 eigenlijk al een toeschouwer ben op de coach ben geweest. Ja, ja, ja, ja. Ja, dan zie je toch heel wat scheidsrechters voorbij komen natuurlijk. Heel wat, heel wat. Ja, ja. Nou, dat is dus nog even afwachten hoe de, hoe de meneer Groenewold uh, gaat fluiten. En, um, ja, en, uh, ja is het, het veld is natuurlijk zeiknat, Jan. Is het... Het, is het is een heel mooi kunstwerk Oh, oh. Het is, oh, een, oh. is die, is die een heel mooi complex. Eh... Uh, het is ook een hele, hele grote club, moet ik zeggen. Er zijn, ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6 grasvelden. Zo. Ik zie een helemaal kunstgrasveld. Dus uh, het is echt een grote club. Jo, ja. De tribune is hartstikke gewoon, Die is uh, over de, langs de mengte van het uh, veld uh, gebouwd. Doe maar. Vanuit uh, de kantine uh, loop je zo de tribune op. Oh. Ja, het is Sportpark is allemaal... de Wendingen waar jullie zitten.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 Het is eigenlijk een oogstfeest, alleen ja, ja het is dus uh, een scary uh, een ja. scary feest gemaakt. Dus wat de Duitsers doen met de uh, oktoberfeesten, die is in september, hè? Oh ja, die <laughs> is in september. Is dat geen oogstfeest dan? Ja volgens mij wel, maar oh, oké. Okay. Uh, dus, uh, oktoberfeest is in september in uh, oh, ja. Ja, ja. Ja, ik denk, Hoe komen ze erop, hè? Ik, uh, ja, uh, uh, ook een uh, traditie is dat. Ja ja ja. Gaat ja. wel even uitzoeken voor je. Ja ja. Een Hele leuke traditie.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 Ik veel zuurstof in de lucht. Ja, ja, ja. ja Heerlijk. Ja, ja, ja, ja. De, de, een beetje slidings maken en zo op dat... Uh... Ja, ja, dat gewoon wel op dit veld hoor. Dat, uh, echt een nieuw kunstgrasveld waar dat op toestaat. Ja. Uh... Oké, okay, helemaal goed. Zeg Jan, uh, uh, SP Zandvoort, 525 leden lees ik. Nou, dat is best wel een, een forse club voor, uh, voor 17.557 inwoners. Ja, we zijn dan wel de laatste jaren terug... 50 teruggelopen. Uh, Oké. Okay. Want in die periode dat ik voorzitter was, staat het er nog, uh, waren het er nog 5, 75. 5,75. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar het is, het is altijd lastig geworden. En het ene moment heb je er wat meer, en het andere moment. Ja. En, uh, maar in ieder geval, de 500 ja, hebben we jullie hebben wel. Problemen. Wat zeg je? Met, uh, we hebben toch wel problemen met de aanwas in Zandvoort, hè? Ja. Dat merk je wel. Oh ja? Oké. Okay. Nou, ja, Zandvoort kan niet echt, echt meer uitbreiden. En, uh,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 En, en schijnsrechter Groene wolty doet het uh, aardig, Jan? Ja, ik heb, ik heb niks meer aan te merken op die man. Oké, okay, geweldig, ja, geweldig. Gelukkig. Ja, ja, ja. Als het, uh, even kijken, we hebben nu een klein half uurtje gespeeld, denk ik. Uh, 27 minuten, welke voor wat meer. Ja. 27 minuten, oké. Okay. Goed, Jan, dan komen we na uh, uh, even kijken. Vier uur komen we bij je terug voor de laatste stand van zaken. Oké, okay, Ben. Dankjewel, hè. Dankjewel. Hoi, hoi. crazy But I can prove it's true If you allow me to Tell you about my super lady The one for me has a new time. We got the refugees No fighting. Right. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Yeah. She make up man head wanna speak Spanish. Hey. Como se llama? Hey. Bonita. Hey. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise hey. and keep on reading hey. hey. the signs hey. of my body. Hey.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 dance like this hey. She make a man wanna speak Spanish hey. Como se llama hey. Bonita hey. Picasa Shakira Oh baby when you talk like that You know you got the hypnotized hey. So be wise hey. And keep on Feeding the size of my body hey. Señorita Feel the Congo Let me see you move Like you come from Colombia barranquilla, se baila een barranquilla, se baila een Yeah, ik yeah. hey. yeah, so sexy. I am in fantasy fantasy. refugee refugee oh. like me me with with the Fugees from from third world world I go back like when barranquilla, carry crates. For humpty ik We -hump, We lead whole whole club barranquilla, ik ben CIA barranquilla, ik ben Colombians barranquilla, ik I ain't guilty ik ben musical transaction. ik ben een barranquilla, ik ben een barranquilla, ik ben een barranquilla,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 Weet je wat het is? Nee, nee dat zit in Overveen. Okay. Ja, dat dynamische dorp Overveen. Wat, uh, wat eigenlijk uh, de laatste jaren ontzettend druk is geworden... door allerlei horecagelegenheden. Maar Lichting. Slichting, nou, dat zit er al sinds mensenheugenis. En een blind paard kan er geen schade aan richten. Ja. Want ja. het <laughs> is heel ruim, er staat ook niks in. En, okay. uh, dat is, uh, en daar treedt uh, Adam Spoor treedt daar morgen op. Een ah. uh, saxofonist, zanger Adam Spoor. Met zijn jazzkwartet...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 Die had hem net verkocht. Herman in de zon op een terras. Leefst in dat dat hij niet meer in leven was. Zijn auto was volledig afgebrand En de man die hem verkocht had. Stond onder zijn naam in de krant. and lay Good night, but this Kan dus gaan maar niet maar weer.